Goedemiddag, ik ben Ein Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil met een pakket aan maatregelen de woningnood een beetje onder controle krijgen. Het staat onder meer in dat er landelijk gaat worden bepaald waar wat voor soort huizen worden gebouwd... Tot nu toe bepalen gemeenten dat zelf en dat zorgt voor verschillen, zegt woonminister De Jonge. Ja, dat is echt wat we zien. Op dit moment is dat de verdeling heel erg ongelijk is. Je ziet grote steden met vaak heel veel sociale woningbouw. En je ziet omliggende gemeenten die dat heel veel minder hebben gedaan. En dat ook niet te doen, omdat ja, niemand daarop stuurde eigenlijk in de afgelopen periode. Er komen ook in het hele land dezelfde afspraken over kwetsbare groepen die voorrang krijgen op een sociaal huurhuis. Jongeren die uit de jeugdhulp komen bijvoorbeeld of slachtoffers van huiselijk geweld. Met de trein van Rotterdam naar Den Haag of andersom, dat is nog steeds lastig. Er rijden de hele dag al veel minder treinen door een kapotte wissel die nog niet is gemaakt. Deze reizigers hebben vertraging. Het is wel vervelend en je moet af en toe van de ene spoor naar de andere spoor toe. Ja, ik zag het op, uh, op de app. Maar ja, wat doe je eraan? Je moet het accepteren, hè. Dus... Uh... Ja, ik ben er hier in. Ik hoop toch op tijd te komen, want ik heb een afspraak in uh, Utrecht. Het bedrijf dat de wissel moet fixen heeft een personeelstekort. En als je het straks weer doet, kan het nog anderhalf uur duren voor de treinen er weer volgens dienstregeling overheen kunnen. In Duitsland is een choreograaf ontslagen nadat hij het gezicht van een recessent insmeerde met hondenpoep. Hij was woedend over een negatieve recensie die ze had geschreven. Het gebeurde allemaal tijdens een optreden van het staatsballet. De directeur zag er de lol hier niet van in en ontsloeg hem per direct. Het is nog even wachten tot de carnaval losbarst... maar in Sint Hubert stroomde de drank vanmiddag al flink. Wel onbedoeld helaas. De zijklep van een vrachtwagen vloog er tijdens het rijden open... en verloor honderden kratjes frisdrank. Gelukkig hoefde de chauffeur er niet in zijn eentje op te ruimen. Buren schoten hem te hulp. Het weer. Het is een bewolkte dag. Hier en daar wat regen. Het is 8 tot 10 graden. Vanavond trekt de regen via het Oosterweg. Morgen weer zo'n dagje en een paar graden warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANDD. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen de tussen De Hoek en Burgerveen een file van 8 kilometer. De verdraging is daar 10 minuten. Op de A7 Zaanstad Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend ook 10 minuten op onthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Buitenvelder 10 minuten verdraging. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland is het onthoud ook 10 minuten.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 with me? Um... to bed with me? The seeds of doubt. Oh. -oh, -oh, -oh. Yeah. Balance was pitiful Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-chanaal. In Maastricht, Meers en Valkenburg wordt na carnaval een week lang geen afval opgehaald. Vuilandersophalen staken dan ook voor een hoger loon. De FNV eist 12%, maar de gemeenten gaan niet verder dan 8%. De Voedsel- wil tomatentelers beboeten die hun eigen planten expres met een virus besmetten. Die zouden zo beter beschermd zijn tegen agressievere varianten van hetzelfde virus. Maar die claim is nooit wetenschappelijk bewezen, zegt de NVWA. En het Nederlandse UZARD-team dat in Turkije heeft geholpen bij het vinden van slachtoffers van de aardbeving... is weer terug in Nederland. Het team redde met zoekhonden 12 mensen en een hond. Het weer vanavond en vannacht weer droog. Temperatuur gaan dalen naar een graad of 7. Morgen enkele buis, middagzon maximaal 13 graden. See I'm hey.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 Ik wil dat je weet, heb die? Ik ben het probleem. Wordt para, ja, para nog steeds. Want die fast life heeft mij in zijn greep. Hey, want die fast life, man, die leef ik echt.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 hij biep die ik ben het probleem. Voor het paar jaar, para nog steeds, want die fast life heeft mij inzaget.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 and set the night on fire, yeah.